10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben sancties tegen Libië ingesteld... en dringen er bij andere landen op aan dat ook te doen... om het regime van Gaddafi verder onder druk te zetten. De Amerikaanse ambassade in Tripoli is gesloten... en alle samenwerking is gestaakt. Zoals die op militair gebied, al stelde die niet veel voor. Alles moet worden aangegrepen om het uitmoorden... van het eigen volk in Libië te stoppen, zei een woordvoerder van het Witte Huis... Amerikaanse banken hebben opdracht gekregen alert te zijn op grote sommen geld die uit Libië worden weggesluist. Binnenkort wordt besloten welke sancties er nog meer komen. Op Schiphol zijn negen Nederlanders aangekomen die gisteren werden geëvacueerd uit Libië. Ze vlogen gisteravond naar Sicilië en reisden vanavond door naar Nederland. Een Nederlands bedrijf heeft 60.000 liter vergiftigde olie geleverd aan een voedingsmiddelenfabriek in de Duitse deelstaat Hessen. Dat heeft de regering van Hessen bekendgemaakt. Een paar dagen geleden werd ontdekt dat in het bijproduct van cacaoboter drie keer de toegestane hoeveelheid dioxine zat. De olie met de kankerverwekkende stof is ook geleverd aan bedrijven in de deelstaten Brandenburg, Noord-Rijn-Westfalen en in Zwitserland. De autoriteiten willen niet zeggen welk Nederlands bedrijf de spijsolie had geleverd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken stapt zondag of maandag op. Dat zeggen twee Franse ministers die anoniem willen blijven. Minister Michèle Alliot-Marie ligt onder vuur... omdat ze eind december in Tunesië, tijdens een vakantie... heeft gevlogen met het privévliegtuig van een zakenman... die nauwe banden had met het regime van toenmalig president Ben Ali. In de tijd dat Alliot-Marie er was... begonnen de protesten tegen het bewind in de voormalige Franse kolonie. Minister van Defensie en nou premier Juppé wordt genoemd als opvolger van Alio Marie. Het weer. Vanavond en vannacht af en toe ligt de regen. Temperaturen van 8 tot 4 graden. Morgen de hele dag regenachtig bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht staat tussen gein en Knoop het Oude Rijn. Een file van 3 kilometer na een ongeluk. Bij Knoop het Oude Rijn zijn drie rijstroken afgesloten. Je kunt dan ook het beste bij Knoop het dingen omrijden over de A27 en de A12. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.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 Goedenavond, NMS Langs de Lijn. Morgen gaat het Europese wielerseizoen echt beginnen met de omloop van het Nieuwsblad. Voorafgaande aan de voorjaarsklassieker gaat het echt niet om de koers... maar om de oortjes. Straks een reportage, wel of niet. Uh, wel of niet de oortjes, hè, bedoel ik dan. de reportage komt er zeker. En we kijken vooruit naar de eredivisie... want er staat een mooi weekend voor de deur met de topper PSV-Ajax. De coaches slijpen vast de messen Fred Rutte en Frank de Boer. Als ik nu zeg dat de Ajax beter is... Dat zou niet verstandig zijn van mij als coach heen. Ik denk dat als wij in goede doen zijn... Uh, dat we ja, moeilijke tegenstander zijn uh, dan Lion. En de hockeycompetitie wordt dit weekend hervat... met onder meer de wedstrijd SCHC tegen Rotterdam. Roderick Weusthof speelde zes jaar voor SCHC. Dan werd hij drie keer topscorer van de hoofdklasse. Maar nu maakt hij zijn doelpunten voor Rotterdam. Ik moet nu 50 inleggen. Uh, dus eigenlijk naar uh, tevredenheid. Ja, Eigenlijk gaat het hartstikke goed. En dan heb ik het hartstikke naar mijn zin. Dat en nog veel meer tot 11 uur op Langs de Lijn. Op uh, Radio 1, in Langs de Lijn. Zo zeg ik het goed. VVV Excelsior, Frank. Uh, ja, Wij horen jou de hele avond al. Die vroege voorsprong, maar uh, het wordt niet meer en het wordt niet minder. Nee, uur gevoetbald wel. Bézois zit mis, maar uh, stomt de bal per ongeluk uh, uiteindelijk toch nog over de achterlijn. En uh, dus een corner voor. Excelsior naar de vrije trap. Volledig eigenlijk gemist door Bejois. In die zin dat hij geen idee heeft dat hij die bal raakt en hoe dat gebeurt. Het is de nummer 16 tegen de nummer 17. Nog altijd 1-0 voor VVV tegen Excelsior. En de onkunde spat eraf werkelijk in deze wedstrijd. Ik alleen maar naar de kansen te verwijzen. VVV heeft er al een stuk of 5 echt 100% kansen om zeep geholpen. Excelsior pas 1. Maar die hebben ook een hele broer de eerste helft gespeeld die mannen. De corner wordt ook uh, probleemloos weggewerkt. Juist één van de wapens van Excelsior... Pouwen in balbezit en dan kan Excelsior gaan bouwen. Proberen althans, want voetballend... ...brengen de Rotterdammers er bijzonder weinig van terecht. Ook nu de bal weer vlot uh, ingeleverd. Het is eigenlijk uh, dat de bal over de zijlijn glijdt... ...dat Excelsior in balbezit uh, mag blijven door die ingooien te kunnen nemen. Nelom gaat dat doen, wordt teruggewezen naar uh, de eigen helft. Door scheidt zich de Kuipers en mag dus vanaf daar gaan gooien. Moet hij uh, een metertje of vijf extra overbruggen om in de buurt van Wattemaleo te komen. Dan krijgt hij de bal zelfs overheen. Uiteindelijk is het Kolwijk die oppikt en dan kan Excelsior toch gaan opbouwen. Nelom dan levert zomaar in bij Yoshida en die levert... Op zijn beurt weer zomaar in bij Bovenberg. Die heeft wat tijd om in ieder geval te kijken waar is een medespeler om iets mee te kunnen. En die vindt dan uiteindelijk uh, Lagouré. Lagouré, twee tegenstanders voorbij. Toot vangt hem dan op. Gaat ook nog eens op zijn teen staan. Zo doen ze het voorkomen. En de vrije trap gaat uiteindelijk een station verder naar Felicia. En die krijgt ook nog eens een gele kaart. Halverwege de helft van VVV. De bellen gaat vervolgens in discussie met El Actui en met Kuipers. Even kijken wat er dan precies gebeurt. Want ik was daar nog aan het kijken. Oh, ik zie eigenlijk niet zo goed wat daar gebeurt en waarom er dan een gele kaart voorkomt. Uh, want ik was eigenlijk nog aan het kijken naar die situatie daarvoor. Waar Toad on, uh, obstructie maakte ten opzichte van een speler van Excelsior. Dat was La Goury. Maar één stationnetje verder dus. Vrije trap, VVV. En een gele kaart uh, voor Valencia, de aanvaller van Excelsior. Vrije trap, genomen. Uh, El Akcioui bereikt voorin in ieder geval uh, een van zijn medespelers helemaal aan de andere kant van het veld. Robert Cullen dan uiteindelijk. En uh, de doelpuntenmaker niet onbelangrijk in de allereerste minuut. Excelsior had nog geen bal aangeraakt en toen uh, zat hij er al in. Nu een poging in ieder geval om op doel te schieten van uh, Fujisevic Die schiet de bal ver naast. En dat was weer zo'n mogelijkheid, al was dit niet zo'n hele grote voor VVV. 64 minuten hebben we erop zitten in de koel. Cool en VVV leidt slechts met 1-0, e maar dat komt door een hele rits gemiste kansen tegen Excelsior. Tramp en it's raining again. 11 minuten over 10. Merk je een beetje, Frank Willard, dat het voor Excelsior erop of eronder is? Nou, ja. nou, nou ja, ik, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat er, als Excelsior wint... dat ze dan los zijn en dat ze dan ja, toch wat prettiger naar boven kunnen kijken. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat, uh, inderdaad. Ze, ze komen in de buurt van bijvoorbeeld Feyenoord, Vitesse, dat soort ploegen. En uh, dan zouden ze zomaar ineens vijftiende uh, kunnen worden en geen na-competitie hoeven spelen. In die zin is het belangrijk, maar uh, in de wedstrijd totaal niet zichtbaar dat het ook daadwerkelijk zo is. Ik heb al gezegd dat Excelsior een hondsbroer de eerste helft speelde. Daarin uh, slechts op 1-0 achter kwam. Dat staat het nog steeds na 69 minuten voetballen in deze wedstrijd. Want dat heeft alles te maken met uh, een hele regen aan gemiste kansen. ...van VVV dat nu een vrije trap krijgt. El achter de bal op 30 meter van de goal van Pauwe. Vraagt hij iedereen, ga even een paar meter naar achter... ...want ik moet daar die bal nog ergens achter die verdediging neerleggen. Dat gaat dus ook niet lukken. De bal wordt weggekopt en opgevangen dan weer op het middenveld. En weer teruggelegd naar El Die mag dan nog een keer die bal voor gaan slingeren. Kiest voor de korte actie richting Chula. Chula, dan gaat het duel aan... Maar uh, moet dan vervolgens drie spelers van Excelsior voorbij. Het is uh, Fouillyse trouwens die die actie maakt. Gaat ook vervolgens drie spelers van Excelsior voorbij. En dan uh, blijft VVV in ieder geval een balbezit. Maar zijn we wel weer in de achterste linie beland. Inmiddels bij uh, Al-Akcewi en Moussa. Moussa ingespeeld. Bal niet onder controle inleveren. Nee, dat voorkomt uh, Al-Akcewi in ieder geval in eerste instantie. Hij levert in helemaal bij Pauwe. En dat geeft een heleboel weer over deze wedstrijd. Het niveau is niet al te hoog, zeg ik dan maar heel voorzichtig. Maar we kijken naar nummer 16 tegen de nummer 17. En dat betekent na 70 minuten een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg VVV. Tennis de Roger Federer heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi in Dubai. De Zwitserse nummer 2 van de wereld versloeg de Fransman Richard Casquet in twee sets. In de finale neemt Federer het op tegen Novak Djokovic. En de Oostenrijkse Daniela Iraschoko heeft het wereldkampioenschap skispringen gewonnen. In Oslo was ze over twee sprongen de beste. De Nederlandse Wendy Fuyk eindigde net als twee jaar geleden als 23ste. En de Duitse skiester Maria Ries heeft de wereldbekerwedstrijd op de Supercombinatie gewonnen. In het Zweedse Are was ze de snelste naar de Super-G en de Slalom. En dan bij de Nederlandse kampioenschap Alpine Skiën in het Oostenrijk... heeft Stefan Winkelhorst de titel op de slalom behaald. Hij versloeg verrassend zijn teamgenoten Maarten Meiners en Juri van Roy. De wereldtitel Skeleton is opgeëist door Martin Doukours. De Letse topfavoriet stuurde zijn slee in alle de runs... in de Duitse Keuningszee als snelste naar beneden. Bij de vrouwen heeft de Nederlandse Joska Le Conté de eerste dag van het WK na twee runs afgesloten op de gedeelde 21ste plaats in het tussenklassement. De Duitse titelverdediger Marion Thies gaat zaterdag als lijst de tweede dag in. En morgen zijn er nog twee runs. En Wilren Peter Sagan heeft zijn derde ritse geboekt in de ronde van Sardinië... in de vierde etappe van Linus naar uh, Oristano. Zegen vierde de Slowaak van Liquigas opnieuw in de massasprint. Hij won eerder de eerste en de derde etappe en is leider in het algemeen klassement. Frank Willaerts bij VVV Excelsior. Daar uh, wordt gewisseld. Vilecia gaat eraf in de punt van de aanval. Daar komt Van Steensel voor terug. Dan zou je zeggen dat is een verdediger. Maar die gaat mooi in de punt van de aanval spelen. Misschien dat hij iets kan uh, klaarmaken voorin bij Excelsior. Ook VVV gaat uh, vervolgens wisselen. Daar gaat naar de kant Moussa. En dan zijn de spelers die bij VVV alle kansen hebben gemist... in ieder geval... Uh... Naar de kant verwenen, Ocebo ging al een tijdje geleden. Die ging zo langzaam dat hij daarvoor nog een gele kaart kreeg. En nu is Moussa, de man van de andere gemiste kansen aan Venlo's kant... ook uh, naar de kant verdwenen voor hem in de plaats. Aha Haui gekomen, een van de spelers die de doelpunten maakt. Boymans was de andere vervanger, de speler die normaal gesproken ook doelpunten maakte voor VVV. Wie weet gaat het daarmee lukken, maar VVV gek genoeg na de pauze geen kans meer gehad. Ingooi nu voor de ploeg uit Venlo, nee, voor de ploeg uit Rotterdam. Maar dan wil Kuipers wel dat het 20 meter terug gaat gebeuren. Ja, zo komt die wedstrijd nooit op gang. Ik heb echt het idee dat we nog moeten beginnen werkelijk. Zo vaak ligt het hier stil of gebeurt er eigenlijk niks in dit duel. Het is een beetje jammer. Doorkoppen nu voorin. Ik zou me bijna vergissen. Van Van Steensel. Maar die kop door in de voeten van Yoshida. En die kan dan uitverdedigen voor VVV dat doet hij overigens prima. En De voeten van Chula, Chula verspeelt dan de bal en dan kan Excelsior gaan schakelen en dat kunnen ze doorgaans behoorlijk goed via Lagouré over de rechterkant. Eerst een tegenstander uitkappen, dan heeft hij er nog twee. Die moet hij dan ook gaan uitspelen. Dat lukt ook allebei. Dan de voorzet gaan geven. Die bal komt heel hoog en slang onderweg. Wie is daar dan het eerste bij? De keeper komt niet. Besuwa blijft gewoon op zijn doellijn staan. Wat sta je nou te doen? En ik denk echt dat Fernandes op dat moment denkt: nou ja. Die keeper die zal wel komen. Die heeft twee armen. En dus is die gelijk als hij springt een stuk langer dan ik. Dus ik doe niet eens moeite. Had hij het maar wel gedaan, zeg. Want die Begeois, die staat erbij. Kijkt ernaar. En die blijft gewoon op zijn doellijn staan. Uiteindelijk komt hij wel in balbezit. Maar uh, dat gebeurt dan via de rechtse verdediger. Uh, ja, Nogmaals, Excelsior machteloos vanavond. Het is niet wat je van Excelsior mag verwachten in een wedstrijd tegen VVV... als het erom gaat om misschien wel direct lijfsbehoud in de eredivisie voor ze. Dat gaat vanavond niet meer lukken, gezien het spel tot nu toe. Een kwartier hebben de Rotterdammers nog om een 1-0 achterstand weg te poetsen. Van Elton John en Leon Russell. Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè? Met of zonder oortjes. Uh, daar ging het vandaag om. En uh, gisteren eigenlijk ook al. Nee, gisteren ook al. Dat allemaal aan de vooravond van de omlopend nieuwsblad. De eerste wielerklassieker in de lage landen. In Stad en finishplaats Gent waren er uh, verhitte discussies. waarin Rabobank een centrale rol speelde. Guwe Lippens volgde de Nederlandse ploeg in het gevecht. met de Internationale Wielerunie, UCI. Het is altijd een beetje een gebruikelijk tafereel, de inschrijving voor een koers, de opening van het uh, noordelijke wielerseizoen, de oplopend nieuwsblad. Nico Verhoeven, de ploegleider van Rabobankje, staat ook hier, maar er wordt vandaag toch over hele andere dingen gesproken dan alleen maar over die koers. Ja, wat, wat vooral op dit moment bij heel veel mensen uh, ja, bezighoudt is natuurlijk de oortjes kwestie. Want het is wel buigen of barsten, hè. de ploegleiders, een aantal ploegleiders hebben gezegd, wij gaan per se onze renners met oortjes laten rijden en laten UCI dan maar uh, maatregelen nemen. Ja, ik weet niet of je het zo moest al, Het is dus buigen of beste. Het is natuurlijk... Uh, we starten morgen met 25 ploegen. Dus dan moet je wel uh, in feite met, uh, eigenlijk met alle ploegen op één lijn kunnen zitten. Kijk, op het moment dat je dat al niet zit, ja, dan, dan wordt het wel moeilijk. Maar uh, ja, we hebben een uh, statement uh, een paar dagen geleden aangenomen... dat we in feite met oortjes zouden rijden. Dus uh, het is nu hebben we natuurlijk afwachten wat er, wat er verder speelt. Er zijn altijd andere dingen die... Uh, die er rondom zitten, die we nu niet kunnen inschatten, dus we uh, moeten even afwachten. En eenheid is altijd wel wat moeilijk te vinden. John Le Longo van BMC heeft al geroepen, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in die oortjes. Laat ze maar zonder oortjes rijden. Ja, dat zul je altijd hebben. Hè? Dus, uh, maar ja, hij heeft waarschijnlijk andere belangen die uh, op dit moment uh, belangrijker zijn voor hem. En dan wordt er vergaderd door de ploegen. Dat doen ze altijd, vlak voor een belangrijke koers. Maar nu had de vergadering extra lading... omdat er gediscussieerd zou worden over de oortjes. Het duurde lang. Het duurde heel erg lang. Een aantal ploegleiders verliet de vergadering voortijdig. Onder andere Marc Mardiot, de ploegleider van Française de Jeu, Een Franse ploeg. En hij zei, er wordt met oortjes gereden. Maar daarna bleef het heel lang stil. Bleven de andere ploegleiders achter in de vergaderzaal. De zaal die af en toe even open ging... En dan ging de deur ook weer snel dicht. Het waren verhitte discussies. En uiteindelijk, na al die discussies, kwamen de laatste ploegleiders naar buiten. Daarbij Erik Breukink, Serva's Knaven, Steven de Jong. Ze liepen allemaal voorbij. Geen commentaar. Ja, Luc komt eraan. En Luc, dat is Luc IJzergaard, de perschef van Rabobank. En tegelijkertijd ook de secretaris van de vereniging van ploegleiders. Hij komt met een verklaring. De ploegen. Ja, gemeenschappelijk vinden het beneden alle pijl dat uh, er niet geluisterd wordt naar de... Oproep van 90% van de ploegen, 80% van de renners om uh, radiocommunicatie te houden. Uh, samenspraak met de organisator is er voor gekozen om morgen te rijden. En aanstaande vrijdag is er een igcp vergadering in, uh, in Parijs waar me kwijt wordt uh, uitgenodigd. Om uh, te praten onder welke voorwaarden de terugkeer van uh, de communicatie tussen renners en, uh, en ploegleiders mogelijk is. Maar jij zegt, er zal gereden worden door de ploegen. Je kunt op twee manieren rijden, met of zonder oortjes. Inderdaad, en ik denk dat, uh, dat we dat aan, uh, aan, aan de renners ook moeten vragen wat zij, uh, wat zij willen. Ze hebben ze heel duidelijk uitgesproken. Uh, voor communicatie tussen, uh, tussen renners en ploegleiders. Dus wij gaan nu terug naar onze hotels en bespreken dat met hem. Er wordt dus gereden morgen. Logisch dat de organisator, Wim van Herrewegen, tevreden is met het resultaat van de vergadering. Toch staat hij volledig achter de eis van de ploegen. Die discussie moet terug, uh, moet terug op gang getrokken worden. En ik weet, moet zich uh, openstellen om uh, daar oren naar te hebben. Als je ziet dat uh, een groot stuk van de, van de wielerfamilie, en misschien wel een, een belangrijkste stuk, uh, meer dan 80% of meer dan 70, bijna 80% van de renners en, en van de worldtourploegen, 16, van de 18... Dan kan kan je niet zomaar naast die neerleggen, dus dan moet je naar luisteren... Hè, omwille van die argumenten en dit moet teruggehoord worden. En dan nog even weer Luc IJzinga over de vergadering. De eenheid was zoals gebruikelijk weer ver te zoeken. Nou goed, dat is, dat is altijd moeilijk te hebben. Er is altijd een goed argument om dingen niet te doen. En dus hebben, laten we zeggen, een, een, een aantal ploegen met, met roots hier in België... hebben natuurlijk meer moeite om te zeggen, ja, dan neem je ons maar uit koers dan is het maar zo. Uh, dus ja, iedereen heeft zijn eigen smaak... en uh, iedereen heeft zijn eigen belangen te verdedigen. Desalniettemin vinden wij dat we nou echt moeten kijken... naar de toekomst van de wielersport in zijn algemeenheid. En uh, er, er is geen toekomst als het wielrennen nog gevaarlijker... en nog onveiliger wordt als het, uh, als het nu al is. Dat is één. En twee, moet je gewoon de wielersport zo interessant mogelijk maken. En je kan het niet interessanter maken door dingen te gaan weglaten. Er is nooit innovatie geweest door dingen weg te laten. Een trapezerspringer die springt en opeens wordt het vangnet weggehaald, daarvan wordt het niet spectaculairder. In de ronde van Algarve gaat de leider op zijn gezicht in de bevoorrading. Zijn ploegmaten trekken van voor nog door en kunnen gewoon niet verteld worden, pas op, jullie kopman ligt op de grond. Nou, als dat interessantere wielersport is, dan vraag ik me af waar we naartoe gaan. De argumenten van Luc gaan van de ploeg. Maar goed, de UCI heeft er dus geen oor voor, alsnog. We gaan weer even naar uh, VVV Excelsior. Slotfase, denk ik, Frank. Zes minuten nog, officiële speeltijd uh, op de klok. Zojuist weer een wissel bij uh, VVV. Het is nog altijd 1-0 voor, voor de ploeg uit Venlo, moet ik het wel gelijk goed zeggen. Fleuren ging eruit. Sela kwam erin. En dat betekent dat achterin bij VVV op drie van de vier posities ineens een andere speler kwam te staan. Ik begrijp dat niet. Je komt de hele wedstrijd niet in de problemen tegen Excelsior. En dan doe je zo'n wissel en vervolgens gaat Excelsior drukken. En staat iedereen te kijken achterin bij VVV van hoe ging dat ook alweer op deze plek. Maar eh, drukken trouwens is een relatief groot woord hoor. Want heel eventjes was eh, Excelsior te vinden op de helft van VVV. Nu is het overschieten. Zo hard mogelijk over de zijlijn. En dan kan de andere partij weer gaan ingooien. Zojuist mocht eh, Excelsior ingooien. Toen werd hij heel hard naar de andere helft geschoten. En nu is VVV aan het ingooien. Aan de linkerkant eh, van het veld. De kop al van Bovenberg krijgt hem niet onder controle. Boymans ook niet echt lekker in de aanval bij eh, VVV. Dus kan Excelsior er weer uitkomen. Boymans probeert eh, tegenstanders gelijk vast te zetten. Doet dat wel met een... Eh, Stevige tackle trouwens. En hij moet wel een beetje gaan opletten. Want heeft hij al geel hij heeft nog geen gele kaart? Het was wel een stevige tackle. Vrije trap voor Excelsior genomen. En dus zo hard mogelijk naar voren toegeschoten. Daar is Van Steensel natuurlijk. Ramstein heeft zich daar al gemeld. Bovenberg, schotje. Niet al te ingewikkeld om te vangen voor Bejois. En dus VVV weer eventjes uit de problemen. Maar die 1-0 over de eindstreep trekken is nog een behoorlijk probleem voor de ploeg uit Venlo. Want zoveel kansen als er voorrust waren, zo weinig zijn het er na de pauze. En het voetbal van VVV is ook. Ook een stuk minder geworden. Het voetbal van Excelsior was al slecht. Bal weer over de zijlijn. Excelsior mag gooien. Nelom. nee, vrije trap. Nelon mag die vrije trap gaan nemen. Dus even kijken. Waar staat Van Steensel? Daar. Hij steekt zijn hand omhoog. Dus echt ingewikkeld kan het niet zijn. Alleen zover komt Nelom niet. Doorkoppen van Bovenberg. Richting Fernandes komt er nog een schot uit. Überhaupt. de Leo, die kijkt wel eventjes of het mogelijk is. Van Steensel staat buitenspel. Bal weggewerkt. En dan 1 tegen 1. Boymans. Boymans, bal onder controle. Ja of nee, komt naar de goal. Dan moet hij nog draaien en tot een schot komen. Hij heeft nog steeds de bal afleggen op. Kullen, Kullen dan met de actie. Kijken of hij nog een bal op doel kan krijgen. Inmiddels al bijna bij de achterlijn gekomen. Dan houdt VVV slechts een corner over. Hier had meer in gezeten. Namelijk de beslissing in de wedstrijd Die wordt vooralsnog uitgesteld. Vijf minuten nog tot het einde. En in ieder geval misschien nog een beetje blessuretijd. 1-0 e voor VVV tegen Excelsior.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 Otis Redding en uh, hart to Handle. Ja, uh, VVV koestert die 1-0 tegen Excelsior, Frank? Ja, dat zullen ze wel moeten. Want op basis van de, de tweede helft uh, hebben ze ook niks extra's meer uh, verdiend. Twee minuten nog. Officiële speeltijd 1-0. Staat er nog altijd op het bord. Iedereen van VVV terug op de eigen helft. Kolwijk met balbezit voor Excelsior. Goed die bal ingepaasd. Dan omdraaien van Steensel. jonge jonge. Voor een verdediger zegt. In de kleine ruimte doet hij dat uitstekend. Heel snel draaien. Schiet een balletje meter over. Hij krijgt er nog wel een corner voor van de Kuipers. Even een blik van verstandhouding. En de corner razendsnel geprobeerd kort te nemen. Alleen die bal ligt niet goed. Uitstekende actie zeg ik. zie hem nog even in de herhaling. En dan voor een centrale verdediger. Prima gedaan van, van Steensel. Komt die corner weggekopt. Achterin bij VVV. En uitgehaald door Clazy. En dan moet Benjois zich nog strekken. Bal opnieuw over de achterlijn laten gaan. Ja, en dat levert weer een corner op voor Excelsior. En bij VVV waren ze voor twee dingen bang als het ging om de Rotterdammers. De omschakeling naar de aanval en de corners. Want dan had je die vermalendijde Bovenberg die altijd maar die bal erin kopt. Vandaag is het hem nog niet gelukt. De corner nu wordt afgefloten. Valt hij er eindelijk in en is er al gefloten door Kuipers. Want uh, hij vliegt er inderdaad uh, uiteindelijk in. Maar er is een beetje geduw en getrek. En dus moet die corner opnieuw worden genomen. En daar is nu even het wachten op. Het gejoel is voor... De scheidsrechter nu, hij is even in discussie aan het gaan met Boymans en Nieveld. Beide heren hebben inmiddels begrepen dat ze van elkaar af moeten blijven. Dat schijnt trouwens standaard te zijn, gewoon bij een corner. Alleen dan zit iedereen dus standaard stiekem toch aan elkaar. Komt die corner nog een keer vanaf de rechterkant. Nu kort genomen weggewerkt door Toot. Zal zo opnieuw ingebracht worden door Klaasie. Alleen nu niet met een schot, maar met een paas richting eh, randje strafschopgebied. Moet die bal doorgekopt worden door Nelom, dat gaat niet lukken. Want die is een beetje te klein, bal gaat over hem heen. Fernandez dan met een soort van chip richting eh, randje strafs die krijgt uh, daar wel goed een bal. Maar daar gaat, krijgt Yoshida een duw en dus een vrije trap. Nu weer van Kuipers. Ontzettend veel vrije trap in deze wedstrijd. Het is dus jammer voor het tempo. Jammer voor het niveau. We zitten in de blessuretijd van uh, dit duel. Er ligt ook nog een speler geblesseerd in de buurt van de middencirkel. Drie minuten krijgen we erbij. Maar met deze blessure kunnen we daar zo weer een paar tellen bij opdoen. VVV koestert de 1-0 voorsprong. Neemt weer afstand van Willem 2 zoals het op dit moment is. Laten we even kijken wat in de Eerste Divisie gebeurde. Ben ik zo bij je terug. volle FC Eindhoven 4-0 werd het vanavond. RKC Waanweek tegen BVV. Dan 3-2. RKC stond berust. Nog met 2-0 achter. Brabant scoorde twee keer voor RKC. En Bandjaar kent nog rood van RKC ook. Maar ze wonnen wel met 3-2. Cambuur tegen Volendam 2-2. Helmond Sport tegen Sparta. Rotterdam 5-2. Veldmaten scoorde twee keer voor Helmond. Uh, Evers en Baan, uh, weten nog, die uh, stapte deze week op. Maar schokeffect dus niet echt. Want Spartanen verloren met 5-2. Den Bosch tegen RBC Roosendaal 4-0. Verbeek scoorde twee keer voor Den Bosch. MVV Dordrecht 3-1. En Emmen AGOVV Apeldoorn 6-0. Ter Heide drie keer. Riedel rood in de eerste helft van AGOVV. En Royer scoorde twee keer ook nog eens voor Emmen. Telstar Amere City 2-3. Johan Plat scoorde twee keer voor Telstar, maar het mocht dus niet baten. Stand bovenin, Zolle heeft er 57 uit 25 en RKC heeft er 48 uit 25. Helmansport derde met 43 uit 25. Frank, hoe lang nog? Anderhalve minuut in de blessuretijd nog te gaan. Corner voor VVV. Dat dus wat afstand neemt van Willem II. Het verschil uh, was vijf. Nou, vanavond is dat acht. En Willem II mag nog uh, gaan spelen. Thuis tegen Heerenveen. Een gemiste kans dus voor Excelsior. Om uh, in de buurt te komen van de niet-na-competitie plaatsen. Buiten spel vanuit de corner. Het is ook ongelooflijk. Alles gaat wat mis kan gaan in zo'n wedstrijd gaat werkelijk ook mis. Vrije trap voor Excelsior tegen de eigen achterlijn aan Koolwijk. Balletje breed. Richting Nieveld. Nu zo snel mogelijk natuurlijk naar voren met, uh, met die bal. In de richting van Van Steensel. Die daarvoor in tot nu toe wel wat aardigs mee doet. Als hij aan, bal, aan de bal komt. Dat lukt nu in eerste instantie even niet. Lagouret probeert het dan met een uh, overtreding. Maar uh, vindt uh, zijn meerdere in Boymans in eerste instantie. En dan de lange haal naar voren bij VVV. Bal uh, in buitenspelpositie. Dus kan Excelsior uh, uiteindelijk de vrije trap gaan nemen. De bal is natuurlijk nooit in buitenspelpositie. Dat was Ahaoui die in buitenspelpositie was. En Van Steensel maakt zich op voor weer een luchtduel. Om te kijken of hij nu de bal wel kan uh, doorkoppen. Maar de bal is nog heel ver weg. Uh, Bovenberg gaat het toch proberen. Komt tot halverwege de helft van VVV. En daar komt de ploeg uit Venlo met uh, Tjula in de counter. Tjula ook met uh, de ruimte aan de rechterkant van Jisjevic. Van met de voorzet richting de eerste paal. Daar moet Boymans op duiken, maar die komt daar niet. En dan Ramstein met het uitverdedigen voor Excelsior. Zo zit er toch nog een beetje in de slotfase. Ontzettend veel ruimte op het middenveld. Goed verdedigd door Chula. Goede sliding op Bovenberg. Die dan wel door kan lopen met de bal uiteindelijk. Maar uh, daar ook weer balverlies leidt ten opzichte van El Akchewi. En daar komt VVV dan nog een keertje. En dan zegt Kuipers, ja jongens, we maken er nou geen uh, bal van. VVV wint in de koel van Excelsior met 1-0 na een bar en boos slechte wedstrijd. Zes minuten over half elf. We gaan het uh, over hockey hebben. Want na een winterstop van ruim drie maanden... beginnen de hockeyers in de hoofdklasse zondag... aan de tweede helft van hun competitie. De mannen van Rotterdam. Uh, ik krijg net te horen dat we niet naar het hockey gaan. Oké, okay, goed. We gaan inderdaad naar Jury van Gelder. Mijn fout bij deze excuses aangeboden en, en aanvaard, hoop ik. Jury van Gelder laat zich uh, zondag voor het eerst weer zien in een turnwedstrijd. Dat wilde ik vertellen. De EK-kwalificatiewedstrijd in Roermond vormt het decor voor zijn rentrée Vier maanden na het WK in Rotterdam, waar Van Gelder uit de selectie werd gezet... nadat hij tegenover de bond en collega teuners had verklaard opnieuw cocaïne te hebben gebruikt. Laat de van Gelder dat het verhaal verzonnen was. Inmiddels zijn de KMGU en van Gelder weer, zoals het heet, on speaking terms. En kan hij toewerken naar zijn eerste doel, het EK, begin april in Berlijn. Aan de vooravond van de rentrée laat Paul Ruizenaars, verslavingsdeskundige en expert op het gebied van personal coaching, zijn analyse los op de gebeurtenissen in oktober en de terugkeer van Jurie van Gelder. ...geen Jury van Gelder bij de wereldkampioenschappen. Er zijn voor mij zwaarwegende redenen... ...zwaarwegende redenen... ...dat er zwaarwegende redenen voor zijn... ...om hem uit de selectie te zetten. Medische redenen van persoonlijke aard. Turner Jury van Gelder heeft opnieuw cocaïne gebruikt. Hij heeft dit ten opzichte van de KNGU ook erkend... Turner Jury van Gelder zegt dat hij een valse bekentenis heeft afgelegd over cocaïnegebruik. Ik heb inderdaad gezegd dat ik, uh, dat, ik, uh, dat ik wat heb gebruikt. Van Gelder zegt dat hij heeft gelogen om zich te kunnen terugtrekken van de WK. Weet je, dat was voor mij de makkelijkste manier om eronder uit te komen. Paul Ruizenaars, verslavingsdeskundige onder meer... Hè, vanuit een lang verleden in de verslaafdenzorg. Het verhaal bij Jury van Gelder leek lange tijd te zijn. Heeft hij nou wel of niet gebruikt... Maar eigenlijk was dat het verhaal niet, hè? Nee, dat is eigenlijk het meest interessante deel van het verhaal. Um, eigenlijk wist ik, toen hij zei van, dat hij gebruikt had... had ik zelf al een vermoeden, dat is weer een typisch verslaafd verhaal. Want? Uh, dan ben je van het gezeik af. Als je dus uh, als verslaafde van gedoe af wil zijn... wanneer je zelf de druk te hoog opvult, lopen... mensen te veel op je nek zitten... dan is er een heel effectieve uitspraak waarmee je iedereen meteen hun handen ten hemel laat heffen van... dan zeg je gewoon, ja, ik heb weer gebruikt. Dat is een heel effectief verhaal om iedereen meteen, hupsakee, van je af te krijgen. En dat lukte heel effectief bij hem. Om maar weg te komen van de situatie, want Ahoy stond voor hem voor? Ja, dat was de plek waar hij in 2009 eh, zeg maar, tegen de lamp gelopen was. Nou, wanneer je aan een verslaafde gaat zeggen, ik wil die, die in behandeling is... Wanneer je daar tegen gaat zeggen, hier in Utrecht bijvoorbeeld... van, ik, uh, joh, je bent nou een half jaar in behandeling... ik wil graag met je afspreken op Hoogkaterijn. Dan gaan we daar een kopje koffie drinken. Nou, dat gaat echt niet werken. Dat is namelijk de plek die voor hem verbonden is met gebruik. Als je daar dan ook nog moet laten zien... dat je echt verschrikkelijk goed weer bent... want dat was een maand geleden ook zo in Gent... Ja, dan loopt de druk zo hoog op en dan is dit, dat ligt dit eigenlijk voor de hand. Als, als lulverhaal, als smoes, als leugen, hoe je het verder wil noemen. Om op dat moment de benen te kunnen nemen. Het ging dus niet over wel of niet gebruiken. Het ging simpelweg over druk. Het ging inderdaad over een hele hoge druk waar die onder kwam te staan. En wat mij betreft is dat eigenlijk iets heel essentieels. Die hele hoge druk waar topsporters in, uh, ja, in deze tijd onder komen te staan... Ik denk dat, dat de, de, de sportwereld eigenlijk structureel nalatig is... in het erkennen dat topsporters als werknemers... in het beoefenen van hun sport... Uh, structureel een soort bedrijfsrisico lopen om overstrest te raken. Met dus daarbij het risico van grensoverschrijdend gedrag. De samenwerking tussen Jury van Gelder en de KNGU is weer hersteld. Vertrouwen, dat uh, verdwijnt de paard en dat komt de voet weer terug. Dat is de uitkomst van de bemiddelingsgesprekken... die onder leiding van Maurits Hendricks zijn gevoerd. En nu gaat het erom dat uh, Jury weer in een trainingssituatie terecht kan komen... die ertoe kan leiden dat hij weer wedstrijden gaat doen. Nou, het liefst blijf ik van Nederland uitkomen, uiteraard, uiteraard. Het is de bedoeling dat Van Gelder zich weer bij de nationale turnselectie zal voegen. Maar ik ga gewoon uh, sporten, hè, want ik ben een sportman en naar en blijven. Het conflict tussen de Bond en Jury is uh, uiteindelijk opgelost. Ze hebben elkaar weer in de armen gesloten met als doel... om uh, Jury toch weer in wedstrijden te krijgen. Dus zit de rentree aan te komen. Maar is natuurlijk de grote vraag, hoe werk je daar als sporter naartoe? Hoe voorkom je dat wat in oktober gebeurde? Ja, heel, heel, heel raak. Laat ik, laat ik voorop stellen. Van ringen weet ik natuurlijk helemaal niks. Maar uh, het zijn... Uiteraard wel het type ringen waar een, een jongen die zo klein is van postuur... en zo gebouwd is als hij bij uitstek iets te vinden heeft. Turnen, in die ring hangen, dat is zijn leven. Dus alles hangt er vanaf. Toch is het zaak dat ook al is je wereldje zo klein... als die ringen dus eigenlijk maar zijn in je eentje... en al is de competitie zo hoog... dat er gekeken wordt naar wat moeten wij nog meer in zijn leven gaan creëren... en aanbieden en ook min of meer eisen zodanig dat niet zijn hele identiteit samenhangt en samenvalt... en dus instort, gekoppeld aan die twee brokjes hout die hij in zijn handen heeft. Hoe kan je dat voorkomen? Meer dingen doen uh, dan alleen dat kunstje, dat is één. Twee, wie zijn er nog meer in zijn omgeving die hem kunnen duidelijk maken? Joh, ook al hang je niet aan die ringen... voor mij ben je toch een hele waardevolle gozer. Dus dat zijn eigenlijk hele belangrijke uh, uh, aspecten... waar aandacht aan besteed zou hebben moeten worden en aanbesteed moet gaan worden. En daarin is dus vaak de sport zeer nalatig. Want ja, hoe je het ook went of keert... het moment van die rentree komt er natuurlijk aan, die wedstrijd. Mm -hmm. Als hij daar nou staat en hij weet weer dat hij in die spotlight staat... dat het publiek naar hem kijkt, dat de media er is. Hoe moet hij daar met zo'n situatie dan omgaan? Ik neem aan dat hij daar zijn eigen psychologische begeleiding ook voor zal hebben. Want dat is eigenlijk vrij standaard. Zo iemand kan echt redelijk goed ook geïnstrueerd worden en geholpen worden... om zo'n wedstrijd gewoon weer te zien als de eerste wedstrijd van die dag. Dat is eigenlijk het focussen, dat zijn focustechnieken... om gewoon die wedstrijd weer te zien. Dit is de wedstrijd van vandaag. Ik heb een aantal dingen in het verleden gedaan. Er komen nog een aantal wedstrijden. Maar ik ga vandaag gewoon lekker weer dat ontzettende leuke ding doen... wat ik al jaren verschrikkelijk leuk vind... namelijk lekker een beetje tuimelen en buitelen aan die ringen. Als hij die, die, ja, dat plezier eigenlijk weer kan gaan hervinden... waarmee hij ooit als kleine Jury, voor het eerst aan die ring hing... en dacht van shit, hey, dit is echt mijn spelletje... ja, dan, dan, uh, dan is hij er weer. Paul Ruissenaars, waar staat verslavingsdeskundige en expert... op het gebied van uh, personal coaching over Jury van Gelder. Ja, we gaan eens uh, vooruit uh, beschouwen, zoals het zo mooi heet... Uh, naar een prachtig voetbalweekende op papier. Uh, vanavond hadden we onderin al een kraker, als je erover kan spreken... VVV Excelsior 1-0... E voor VVV, Ronald van der Geer, goedenavond. Hey Robert. Super Sunday, tenminste zo wordt zondag genoemd, is dat terecht? Ja, als de nummers 1 en 3 tegenover elkaar staan, PSV en Ajax. nummers 2 en 6 tegen elkaar spelen. En de nummer 4, Groningen, dan ook nog eens op bezoek gaat bij een voormalig topclub Feyenoord. Ja, vind ik, een, vind ik wel een Super Sunday. Zullen we eens even beginnen met de belangrijkste duels en dan met name natuurlijk PSV en Ajax. Uh -huh. um, mag Ajax vooral niet verliezen? Dat is denk ik wel de opdracht, want uh, anders loopt de achterstand met PSV natuurlijk wel heel erg uh, op naar acht wedstrijden met nog maar negen wedstrijden te spelen. En hoewel dit een rare competitie is, waarin de top toch elke keer weer uh, punten morst en dus uh, punten laat liggen. Denk ik dat dat dan wel een, een, een voorsprong is die PSV niet meer gaat weggeven. Dus het is inderdaad uh, aanhaken of afhaken. Ja, eigenlijk zon overtuigend van Anderlecht. Dat hebben we gezien in de Europa League 2-0. En nu dus op naar de zondag. Ayat Kloosterboer sprak erover met Frank de Boer. Hoe belangrijk is de overwinning van gisteren voor komende zondag? Ja, ik denk dat het in ieder geval een positief gevoel geeft. Maar daarnaast vooral het positieve gevoel... dat je 90 minuten lang de controle had over de wedstrijd. Waar we in het verleden wel periodes van goed voetbal hadden. En daarnaast... Vooral dan in de tweede helft soms ja, minder dominant waren. En nu waren we eigenlijk over 90 minuten de bovenliggende partij. En heel weinig weggegeven. Dus dat is heel positief. Dat heb ik de jongens ook aangegeven. Dat je dat uh, ja, moet proberen vast te houden. Dus probeer ook voor zondag natuurlijk. Kan je zeggen het is aanhaken of afhaken komende zondag? Ja zeker. Vooral omdat je natuurlijk twee ploegen boven je hebt. Uh, daar ben je afhankelijk van. Dus eigenlijk moet je winnen om uh, aan te haken. Of bij te blijven. Als je de, naar de wedstrijd van de PSV kijkt van gisteren, zijn zij verder dan Ajax? Nou, dat weten we nog niet. Ik zei gisteren, je, vond ik, wat ik gedeeld heb kunnen zien, hebben ze vrij goed gespeeld. Ook dominant, heel veel kansen creërend. Uh, Liel echt bij de strot gepakt. Maar ik denk dat als wij in goede doen zijn, uh, dat we ja, moeilijke tegenstander zijn uh, dan Liel. Het meeste gevaar komt uh, op dit moment van Tsuciak. Kan daar een sleutelduel, sleutelduel liggen tussen Dujac Van der Wiel? Nou, ja, dat zullen, dat zullen een mooie duels worden. Ja. Twee internationals. Twee heel talentvolle spelers die bijna talentaf zijn. En misschien Dujac nog wel meer. Die uh, op dit moment uh, in hun grootste vorm is. Maar ik vind Greg op dit moment, uh, wat hij gisteren uh, liet zien... denk ik dat hij uh, heel goed tegen Dujac kan spelen. Dus, uh, het is voor hem een hartstikke mooie test... Maar wij hebben in ieder geval alle vertrouwen dat het goed afloopt. Frank de Boer. Roland van der Geer, de Boer, ziet zijn ploeg dominanter gaan voetballen, zo zegt hij. Uh, zie je die progressie ook? Nou, het was gisteren wel heel professioneel. Het moet wel worden aangetekend dat Anderlecht natuurlijk ook wel een beetje geknakt was. Nadat het in twee wedstrijden 5-0 achter stond. En dus ook niet meer echt vol gas en vol beleving op de aanval ging. Maar het, het zag er heel gecontroleerd uit. En de wedstrijd tegen VVV eigenlijk ook hè, in, in, in de eigen arena. Dus ja, Ajax maakt natuurlijk wel stapjes. Maar dat is logisch. Er wordt vrij fanatiek getraind onder Frank de Boer. Talentvolle spelers die uiteindelijk begrijpen waar het om gaat. PSV won met 3-1 van Lille. De Boer zei net dat Ajax beter is dan Lille. Denk jij dat ook? Dat nou, vind ik wat moeilijk omdat Liel met een nogal oningespeeld team speelde. Hè? Een B-team, daar kwam men mee omdat men alles gooit op, uh, op de competitie. Dus ik vind dat een, uh, ik vind dat een beetje moeilijk te, te, te vergelijken eerlijk gezegd. Ik vind dat ook een beetje appels met peren-eiers. Moet toch inmiddels wel een, uh, een ingespeeld team zijn. Maar PSV heeft het wel goed gedaan tegen Liel. Eigenlijk wel een beetje net als NAC. Hè? In het begin dominant spelen, maar de kansen niet benut uiteindelijk tegen tien man komen. En daardoor ook uh, overheen gaan. Maar ja, dat blijft wel een beetje het probleem voor PSV... Je kunt heel erg dominant zijn, maar je moet jezelf iets belonen. Je moet dus een doelpunt maken. Dan ja. wordt alles anders. En dat is toch een beetje de makker van PSV. Ja, maar toch goed. Ze, ze speelden best aardig. En ja, nou ja die, die wedstrijd kunnen ze dus meenemen na de wedstrijd ja. tegen Ajax. Coach Fred Rutte daarover. Wij zijn wel blij met, uh, met, en met de overwinning en met uh, de manier van spelen. Dus PSV barst nu van het zelfvertrouwen richting zondag? PSV barst altijd van zelfvertrouwen. Zeker als we thuis spelen. Dus daar zie ik geen, uh, geen onderscheid in. Hoeveel druk staat er op die wedstrijd, PSV-Ajax? Net zoveel als anders. Dus in, uh, voor ons is het een hele mooie wedstrijd. Voor onze tegenstanders is het een mooie wedstrijd. Wij spelen thuis en uh, ja, we willen afstand nemen. De afstand vergroten. Nou, als je dat dan vertaalt naar druk... Ja, dan zitten beide teams zit druk op. Wie vindt u op dit moment beter, PSV of Ajax? Wie vind ik beter? Kijk, als ik nu zeg dat de Ajax beter is... dan zou het niet verstandig zijn voor mij als coach ik denk dat we twee teams hebben die uh, uh, verschillende kwaliteiten hebben. Uh, dat, dat heeft Ajax en dat hebben wij. En, ja, en, en de doorslag zal geven, denk ik, toch wel uh, uh, zeker uh, zondag. De individuele kwaliteit kan de doorslag geven. Gaat PSV een heel belangrijke stap zetten zondag voor, uh, voor het kampioenschap? Dat kan en dat willen we ook graag. Wat is de laatste stand van zaken verder binnen de spelers? Blessures of twijfelgevallen? Uh, Pieters uh, gaat wel redelijk goed. Dus, uh, wij hopen dat hij zondag gewoon kan spelen. En natuurlijk zijn er altijd uit uh, dit soort wedstrijden komen er altijd pijnjes uh, en tevoorschijn. Dan wacht ik altijd meestal 24 uur af. En dan kijken we morgenochtend hoe de totale stand van zaken is. Slot, hoe, hoe kijkt u nou verder? Super Sunday, zoals het heet, naar die andere duels. Uh, daar kijk ik niet naar Ik focus mee op onze wedstrijd en uh, dat is gewoon de belangrijkste. En uh, daaruit voort kijk je na de wedstrijd uh, naar uh, wat de resultaten zijn aan de andere kant van de velden. Fred Rutte staat in gesprek met Vlado Janowski. PSV uh, wil dus uh, afstand nemen voor Ajax. Is winnen noodzakelijk en dat weet ook verdediger Tobi Altenwereld. Je moet winnen hè. Ah, als je kampioen wilt worden moet je winnen denk ik. En, uh, druk vooruit, goed voetbal en... Uh... En we hebben vandaag ook kunnen zien dat we als jong team gewoon fantastisch kunnen voetballen. En, uh, dat moeten we ook uh, in PSV durven en moeten laten zien. Denk je ook al wel eens aan het slechtste scenario? Ja, denken. Denk, uh, je, je moet gewoon er gewoon alles aan doen en alles geven. En uh, achteraf uh, verlies je dan. Okay, dan kan je zelf niets verwijten. Alleen, zeg, nu moet je gewoon goed gerust pakken. En, uh, en de zondag volledig volle bak voor gaan. En, uh, en gewoon durven voetballen. Uh, niet bang zijn om te verliezen, maar de wil om te winnen moet groter zijn. Als het drie is... Wordt het boeiend? Bij negen moeten we negen schudden, toch? Denk ik wel, ja. Denk, dan wordt het echt heel lastig. En, uh, dan kan je het wel een beetje op je buik schrijven, denk ik. Dus uh, ja, we moeten gewoon voor de winst gaan. Kijk je ook hoe het toevallig met Twente gaat in Alkmaar? Ja, dat gebeurt natuurlijk als je, als je thuis voor staat of zo. Of uh, tijdens de rusten uh, zie je het even op dat bord. Zeker in de arena kan je het zien. En, uh, over de rest denk ik, uh, ben je. Ik, ik, neem, ik neem aan dat het eerst zelf nog niet beslist is tegen PSV. Dus dan uh, ben je vooral met de wedstrijd van PSV bezig. En het is belangrijk als we winnen en het maakt niet uit wat Twente doet, want uh, daar staan we iets korter op. Maar we mogen PSV niet uh, verder laten gaan. Je moet winnen, hè. Want, en dat betekent extra druk, of niet? Ja, maar bij AX moet je altijd winnen, denk ik. Uh, dat gevoel heb ik nu niet meer dan anders. Uit Utrecht moest ook winnen, ja, dan verlies je ook. En uh, nu moest je tegen je ook uh, daar gaan winnen, ja wonen we ook. Dus dat is het gevoel bij Ajax altijd, dus dat is niet anders. En, en we weten dat een duel scherp tot de snee zal zijn en uh, daar moeten we klaar voor zijn. Competitie kan heel spannend worden. Ja, wij gaan het heel spannend maken, denk ik. En, uh, daarvoor moeten we zondag winnen we doen in alle drie de competities nog mee. Dat, dat kost kracht, maar dat is ook wel uh, positief voor deze jonge groep. En, en we laten zien dat we genoeg kwaliteit hebben om uh, op de andere competities mee te doen. En, en we moeten zorgen dat we zondag gewoon in de race blijven. Toby aan de Wereld tegen Rob Fleur. Ronald van der Geer, de andere topper van die dag, AZ tegen Twente. Is het een topper eigenlijk? Ja, vind ik wel. Het zijn twee topploegen die aardig spelen. Waarbij Twente wel het probleem heeft dat het de laatste tijd... erg achter de feiten aanloopt in wedstrijden. En dat is preudom ook opgevallen. Een slap begin, een beetje ongeconcentreerd. Dus daar zal, want dat was natuurlijk gisteren in Europa ook... dus daar zal wel over gesproken worden. Dus AZ zal al een messcherp Twente treffen. En AZ heeft Carvan en Holmen terug... en is dan in de breedte toch weer wat sterker. Toch wel aardig spelend, hoor, trouwens. Ja. Maar goed, er hangt een groot belang natuurlijk boven, boven die wedstrijd. Dat dus vindt ook de verdediger Peter Wisscherhoff. Ja, nou kijk, er zijn nog heel wat wedstrijden te gaan in het seizoen. Maar uh, ja, toch is dit weer een, een finale. Want uh, het is een hele belangrijke wedstrijd. Ook gezien uh, natuurlijk de wedstrijd uh, PSV Ajax. En je kan op dit moment gewoon geen punten laten liggen. Ja, dat lijkt me nogal duidelijk. Uh, dan hebben we, ja, dat, uh, want, dat kan... Uh, nou, dodelijk wil ik nog niet helemaal zeggen, maar het, het kan het zelfvertrouwen wel een, wel een, een knauwtje geven. Toch? Hij zal er geen probleem mee krijgen met deze uitspraak. Nee, Daar so, hebben we de toppen van uh, zondag toch wel uh, gehad. Met respect voor de andere wedstrijden. Even naar zaterdag. om Twee speelt tegen Heerenveen. het uh, te nieuws is dat uh, coach Ronjan Spits Bas Dost een basisplaats geeft. Ja. Uh, even naar Bas Dost over wat hij van de coach uh, te horen heeft gekregen. Ja, hij heeft uh, tegen mij gezegd vandaag hoe ik me voelde. En ik, uh, ik zei wel goed. En hij zei dat ik ervan moest genieten. En uh, dat doe ik altijd. Ik, ik geniet altijd als ik erin sta. Maar dit is wel weer even een, een, uh, een speciaal moment, ja. Maar daar ga ik niet te lang bij stilstaan. Uh, ik wil laten zien uh, wie ik ben. En dat wordt nou wel een winkje tijd. Toen ik het net aankondigde en die zin las, toen uh, hoorde ik jou een ja zeggen. Wat was dat voor een jaar? Nee, nee, nee, dat had meer met het, met het voorgaande te maken. Uh, en dat ik met plezier naar Bas Doss zou luisteren, want ik vind dat hij het verdiend heeft. En dat hij dat Heerenveen hem ook nodig heeft. Scoort gewoon lastig. Elm is geen echte spits. En als je Doss hebt, moet je hem toch eens weer een keer gaan gebruiken. Ja. Ik ben blij dat het gaat gebeuren. Verder zaterdag Herakles Almelo tegen Vitesse en Roda uh, de Graafschap, Nak Breda tegen Ado. Ronald, uh, ja. denk je dat Ado kan profiteren dit weekend van, uh, uh, van al die toppers op zondag? Ja, kan profiteren. Ja, dat zou een stapje kunnen maken. Dichter bij de top. Maar het kan bij een goed resultaat van Roda en een het ADO-resultaat... ook nog wel eens zo zijn dat men een beetje gaat kelderen. Maar ADO, dat, ja, dat, is, dat is bijna niet te kloppen. Heeft zoveel veerkracht. En dat avondje nak, dat lijkt me inmiddels in de huidige fase een beetje uitgewerkt. Een nachtje dus, nak wordt het eigenlijk. Het wordt een nachtje nak. Het worden donkere tijden in Breda. Nou goed, daar zal men er alles aan doen om, uh, om, om de rug te rechten. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, ADO is in, uh, is in bloedvorm. Getuige ook de wedstrijd van uh, van afgelopen zondag. Dus uh, ja, het zou kunnen dat ADO profiteert. Daar heb je ja. absoluut gelijk in. Feyenoord-Groningen, laten we die vooral ook niet vergeten. Jij komt er wel eens in, bij Feyenoord in, in Rotterdam. Uh, hoe staan ze ervoor? Heb jij enig idee? Ja, ze staan er eigenlijk wel goed voor, omdat er natuurlijk best vertrouwen is geput. Ondanks dat er resultaten tegenvallen en men nog altijd in, in, in degradatienood is. Om dat maar eens even tussen aanhalingstekens te zeggen. Maar toch, het, het, het gevoel van de laatste wedstrijden is wel dat er een stijgende lijn in zit... Ook Ado, goed gespeeld, steeds langer. Dus daar, ja, daar, daar, gek genoeg neemt het zelfvertrouwen toch wel toe. En dat was vandaag te zien. En dezelfde elfers tegen Ado spelen, spelen morgen ook. Dus, uh, of een zondag. zondag dus met ja. Miaichi er ook weer bij. Ja. Mario Been, de coach, over het belang van die wedstrijd uh, tegen Groningen. Ja, heel belangrijk. Hè. Gezien uh, de situatie na de winterstop hebben, zijn we één keer kansloos geweest in Ajax. En de rest hebben we eigenlijk te weinig punten gehaald. Graafschap thuis, Vitesse uit, en, uh, Twente uit waar we de 2-0 moeten maken. En uh, misschien dan wel met, met drie of één punt weggaan. Nou, afgelopen zondag weer de wedstrijd tegen Adur Den Haag die we vergeten op slot te gooien na de 3-0. En uh, door middel van uh, persoonlijke fouten eigenlijk uh, de wedstrijd uh, weggeven. Ja, is het gewoon belangrijk om dat goede gevoel uh, vast te houden wat, uh, wat de ploeg nu heeft. Dat merk je ook op trainingen, dat merk je ook in de kleedkamer. Ja, en wij willen gewoon maar één ding en dat is winnen van Groningen zondag. Waardoor je wat meer lucht krijgt en weer wat verder naar boven kan kijken. Ja, maar Groningen, de revelatie van het seizoen onder Pieter daar dan. Vorige week 4-1 uh, verloren. Die hebben ook wat goed te maken, Ronald. Ja, maar wel personele problemen. Maar Tafs is nog onzeker of er zelfs niet bij Stenman is onzeker. Dan is er ook die linkerkant niet helemaal in actie. En ja, weet je, daar komt nu natuurlijk ook een soort gekke druk los. Ik denk dat Pieter Huistra zich niet van de wijs laat brengen. Maar zijn spelers wellicht wel. Alleen ja, de geoliede machine, daar ontbreken wat tandwieltjes in. Dus het is even te kijken hoe Groningen zich herstelt. Maar ja, het is een cliché van je welste De hele avond al geroepen, maar het is een belangrijke wedstrijd. En FC Utrecht is de half vijf. Leefwetstijd tot slot. Uh, Utrecht moet uh, aanhaken. Maar ze hebben enorm veel personele problemen, hè? Een enorme waslijst. De die centrale verdediger. Azare, de Moesje. Wetende dat Van Wolfswinkel echt nog niet 100% fit is. Um, Nezu is nog een twijfelgeval. Mertens? Dan nou, komt Silberbouwer. Ja, Mertens ook nog geloof ik wat. Maar Silberbouwer en Cornelissen komen dan ook wel terug. Dus dat kan het elftal weer wat versterken. Maar daar zit inderdaad even het probleem voor, het uh, du ja, oké. Okay. Naar welke wedstrijd ga jij uh, dit week einden? Ik ga naar NAC uh, tegen ADO en naar uh, AZ Twente. Oké. Okay. Nou, lekker weekend ook voor jou. Veel plezier erbij, Ronald Dankjewel. van der Geer, waar staat over het aankomende Eredivisie week einde. Met die mooie wedstrijden op zondag met name. Maar laten we de zaterdag niet vergeten natuurlijk ook te horen hier op Radio 1. Morgenavond met Ronald Boot. Goed, zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag.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 2 maart, provinciale statenverkiezingen. VVD, PVDA, groenlinks D66, Edwards. Radio 1 komt naar u toe, deze verkiezingen. Bent u er al uit? De Radio 1 Stembus toert door Nederland. Ja, ik ben helemaal uit. Op maandag, dinsdag en woensdag, tweemaal daags. Waar ik voor ga kiezen? Ochtends van half elf tot 11 en smiddags van 4 tot half 5. Ik weet het niet meer. Rechtstreeks vanuit de provincie met Tesselblok en Prem Radakishoen. Waar ik op stem en waarom? Radio 1. Ik ga vast en zeker stemmen. Het nieuws van alle kanten.